Multilights lights and ghosts de nieuwzingen. wat een geinig plaatje is dat geworden zeg maar klopt tegen het van het radioprogramma de Amerikaanse zeilmeisje Abby Sutherland um, sta, uh, staakt haar poging om als jongste ooit de wereld rond te zeilen. Nadat haar boot op de uh, Indische Oceaan haar vrij heeft opgelopen. De mast is gebroken. En ze kwam in een, uh, in een, in een, in een stuk water terecht. Waar ze echt uh, golven hadden van, van zes meter hoog, geloof ik. Dat was bizar gewoon. Dus uh, het gaat goed met haar. Uh, gezondheid is uh, prima. Alleen ze kan niet verder omdat de mast gebroken ja, is. Ja, uh, dat is wel heel vervelend, ja. Dus is dus het uh, zeilen afgelopen, gewoon eigenlijk. Oh. We hebben nog wel ons Nederlands meisje, die is er nog steeds, jawel. Met ja, maar die, die, het, die, die, het die gaat het niet meer halen, de, de jongste, want het is al, heeft iemand anders al geregeld. Ja. Dus de tijd gaat gewoon voorbij. Maar ik vind het wel leuk dat ze zo begeisterd zijn. Ik ken, niet, ik ken niet veel van die begeisterde puurs, Dus uh, dan vind ik het wel heel leuk dat ze een doel hebben. Ja, dat ze He? helemaal focussen gewoon. Ja, precies. Het, ja, maar goed, misschien is het een beetje ja. autistisch. Autisten hebben deze maatschappij echt veel meer kans op slagen, schijnt zo. Dat heb ik ooit eens gehoord. Omdat, nou, je omdat ze je kunnen goed focussen, kan focussen een beetje. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dus, dus uh, een 29-jarige inbreker die. Uh, is uh, van de nacht van donderdag op vrijdag door het plafond gevallen. Ach nee. Hij had zich verstopt en toen kwam de politie aan. En toen viel hij gewoon voor de voeten van die agent. Viel hij gewoon zakte hij er gewoon doorheen. Uh, het kwam uit de lucht vallen. is ingerekend. <laughs> Het is, uh, Op een gipsen plafonnetje zeker. Zo'n ja, sy systeem het. Niet, uh, nou, Maar het dat, schijnt dat gaat natuurlijk. dat... Uh, uh, ja, okay. dus, uh, nou, uh, toepak leeft. Later. Tot, tot zover het ritme van ZF Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. Koningin Beatrix ontvangt vanochtend Udi Rozentaal... de fractieleider van de VVD in de Eerste Kamer voor Overleg... meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Praktisch betekent dit dat Rozentaal wordt benoemd tot informateur... Welke opdracht hij meekrijgt is nog niet duidelijk, maar het ligt voor de hand dat hij de mogelijkheid gaat onderzoeken van een rechtse coalitie met in elk geval de VVD en de PVV. In Teheran en andere Iraanse steden is een grote politiemacht op de been om onlusten te voorkomen. Het is vandaag een jaar geleden dat de Iraanse president Ahmadinejad werd herkozen. Zijn herverkiezing leidde tot massale protesten in Iran waarbij tientallen doden vielen en duizenden mensen werden opgepakt. De oppositie betichtte Ahmadinejad van verkiezingsfraude. De Iraanse regering heeft gedreigd vandaag opnieuw hard op te treden als er ongeregeldheden uitbreken. Oppositieleiders hebben op het laatste moment demonstraties afgeblazen omdat ze niet verantwoordelijk willen zijn voor eventuele slachtoffers. Toch zullen er waarschijnlijk vandaag betogers de straat op gaan. Birma ontkent dat het land bezig is kernwapens te ontwikkelen, zoals de oppositie vorige week zei. Volgens het militaire bewind is Birma een vedelievend land dat geen behoefte heeft aan nucleaire wapens. In april legde een noord koreaans schip aan in Birma. De junta zegt dat er geen onderdelen voor kernwapens aan boord waren, maar alleen rijst en cement. Ook de tweede wedstrijd op het WK in Zuid-Afrika heeft geen winnaar opgeleverd. In het duel tussen Frankrijk en Uruguay werd niet gescoord. Vandaag staan er drie wedstrijden op programma. Zuid-Korea tegen Griekenland, Argentinië tegen Nigeria en Engeland treft de Verenigde Staten. Het weer wisselend bewolkt en droog. Middagtemperaturen varieert van 16 graden aan zee tot 21 graden in het Zuidoosten. Morgen verandert er niet veel. Na het weekend meer zon en het wordt geleidelijk warmer. Dit was het NOS.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. Al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2010. Al twintig jaar live. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Weer vanuit een uh, lekker hotel Hoogland. We hebben al zitten voetballen met een aantal mensen. Maar we gaan eerst even noemen Yvonne Roosendaal. Die de redactie gedaan heeft een helse puzzel deze week. Hoeveel mails, hiervan? Een stuk of tien geloof ik, maar het is weer gelukt. En we gaan straks de inhoud uh, doen. Uh, naast mij zit uh, Pieter Joustra en Goed... daarnaast zit Roy Haldeman voor de techniek. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben Zonneveld. Wat een ontzettend mooi weer. Het zonnetje schijnt, ja. het is mooi weer. Uh, heb jij... jij bent naar de verkiezingen geweest, hè? Je hebt gestemd. Ja, ik heb gestemd. Uh, ik werd gecontroleerd door een zeer strenge... Uh beheer. Ja, want ik kende jou niet, dus je moest wel nee, je, je moest paspoort, moest laten paspoort laten zien. Je paspoort ook nog laten zien. Ja, zo hoort dat. Maar ja, wat doe jij met mijn dochter daarvoor? Uh, jouw dochter is zo mooi en die heb je toch ook even de paspoort laten zien. Ja, dat dacht dat, uh... ik al. Goed, wat gaan wij doen dit uh, uur? Tegenover ons zit een uh, Marijke kuit van het, hoe heet het ook weer? Houtfestival. Houtfestival in Haarlem vandaag. Frek Veldwitsch, die heb ik gisteren zien lopen met allemaal visgaaltjes en bakkie salade, gaat ons vertellen hoe het was. Om tien over half elf komt Maura Reynardel de La Valette van de stichting 12 tot 16 jarige en zij gaat een biets sokken toernooi houden. Na het nieuws Pieter? Ja, na het nieuws dan gaan we praten met uh, hopelijk Willem Paap en uh, Jere Kramer, maar even afwachten of zij kunnen komen. Want zij hebben vragen gesteld aan het college in de gemeenteraad uh, in zaken de woonstichting De Kei. Wat gaat er wel en wat gaat er niet gebeuren met die woningstichting? En ja, dat kan toch wel van invloed zijn voor de vele huurders hier in Zandvoort. Uh, vervolgens, het is nog het nieuws van de dag... Vorige week zondag ging er een vliegtuig een beetje laag over Haarlem... Uh, ...omdat er een paar ganzen uh, uh, zelfmoord, pleegden. <laughs> zelfmoord pleegden. En we hebben hier een Zandvoort-Woonachtig Patrick Verheij... ...piloot bij de KLM, jonge vent. Uh, sommigen kennen zijn vrouw beter, die is raadslid hier in de gemeente. Uh, maar we gaan praten van, wat doen ze daar nu van? Hebben ze daarvan geleerd... Uh, wat voor procedures hebben ze als er een gans in de motor komt? En we besluiten het uur met verstandig zonnen. De GGD Wilma Kok die komt en van de gemeente Zandvoort komt Monique Schraven ons vertellen wat we wel en niet moeten doen om veilig in de zon te zitten. Maar eerst eventjes een muziekje. Ja, we gaan elkaar even aan zitten kijken wie er nou eigenlijk gaat beginnen. Dat is wel leuk, hè, Pieter. Maar we kijken naar de overkant. Goedemorgen. Hallo. Hallo Zandvoort. Uh, ja. En dat is, dat is Marijke, Marijke Kuit. En Marijke Kuit is verantwoordelijk voor de publiciteit en de marketing van het grote Houtfestival. Ja, dat klopt. Oh. Ik weet er alles van. <laughs> en, en dat eventjes Houtfestival, dat doen jullie al 25 jaar. Dit jaar is voor het 25ste keer uh, inderdaad dat we dat doen. En, en steeds gemiddeld 30.000 bezoekers? In het begin ietsje minder, maar de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot 25.000 bezoekers. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja. Ik, ik kan alleen maar terug naar de grote bevrijdingsfestivals. Maar... Ja, het is wel op dezelfde locatie als Bevrijdingspop, maar die hebben Tegen veel meer... Provinciehuis? Min... Ja, tegenover het Provinciehuis Haarlemmerhoutpark in ja. uh, Haarlem. Uh, maar dit is wat kleiner van opzet, maar daardoor niet minder interessant. En maar minder geen hekken eromheen, dus je kan erin en eruit lopen. Ja, ons, uh, ons motto is vooral: uh, iedereen is welkom en, uh, in gratis. Hekken, en gratis. En uh, het moet open en toegankelijk zijn, dus hekken, daar doen we niet aan. En als iedereen, uh, als iemand zijn eigen picknickmandje wil meenemen, dat mag ook. Geen tassencontrole, dus nou ja, dat is het idee. Ja, ik vind dat fantastisch. Ik Kijk even terug naar, de, naar het uh, Bevrijdingspop. Dat is natuurlijk ook begonnen met, uh, met een tiental uh, aantal mensen. En nu uh, over de honderdduizend geloof ik. Helemaal afgehackt. Ja. Ben je niet bang dat het uit de hand loopt? Nou nee, want dit, dit, dit publiek is uh, anders. En ik denk ook dat de muziek die wij brengen. Uh, ja, dat is muziek vanuit over de hele wereld. Dus uh, dat is minder... minder aanspreekbaar misschien voor een hele hoop uh, mensen. En bevrijdingspop, ja, dat, dat is zo immens groot opgezet. En daar zijn, staan ook echt hele grote namen. Bij ons staan ook wel grote namen. Maar, uh, ja, meer, meer bekend in, in de wereldmuziek en in uh, allerlei crossovers van jazz en uh, soul en dat soort dingen. Je zegt net, het is een ander, uh, ander publiek en een ander soort muziek. Uh, hoe moet ik dat anders voorstellen? Je zet crossovers uit, uh, uit jazz... Um... En we hebben hier het, het plaatje wie er allemaal komen. Wat is het verschil dan? Ja, Rustigere ik, muziek? Uh, nee, nee rustige uh, zeker niet. Want uh, we hebben echt uh, dingen die, uh, waarvan, je, waarvan de hele hout op zijn kop staat. <laughs> ja. Maar um, het zijn vaak onbekendere bands. Zeker, uh, het is geen mainstream. En dat heb je op Bevrijdingspop mm -hmm. natuurlijk wel. En ik denk dat het um, ja, veel gevarieerder is. Het, uh, het komt vanuit dit jaar vanaf, vanaf, vanuit Mongolië tot uh, Cuba en uh, vanuit Spanje tot uh, Colombia, om maar iets te noemen. Heb je dan de echte liefhebbers in huis? Want als het geen mainstream is... De, de liefhebbers komen zeker, want hmm. uh, um, nou ja, wat ik al zei, we programmeren echt uh, bijna de top... Zullen we maar zeggen, de subtop vanuit de wereldmuziek? Dat wordt overigens gedaan door de jongens van het Tropentheater, waar we heel mm -hmm. erg intensief uh, samenwerking mee hebben. En um, ja, de, de, de, dus de liefhebbers komen sowieso. En ik denk dat heel veel Haarlemmers, en ik denk ook zeker Zandvoort uh, mensen, komen voor, uh, voor de sfeer en, en de variëteit die we bieden. Lekker uit in het park onder een goed muziekje. Ja, dat kan ook. Hè? Ja, dat klopt. Nou, daarnaast, behalve de muziek, als ik nog even door mag praten, is er ook een kindertheater en een kinderfestival. Ja. Dus heel veel gezinnen komen er ook naartoe, omdat we op het gebied van kindertheater ook, nou ja apart theater bieden. Okay, wat, wat gebeurt er nou zoal voor de kinderen? Nou, dit jaar, dat is wel weer erg leuk dat we hem hebben kunnen strikken. Uh, Hakim uh, sluit het kindertheater het af. Altijd leuk, Hakim. Ja, ja, onze beroemde Hakim. Hoe oud, die is, je, hoe oud is die onder andere? Ja, uh... hij, hij, hij ziet eruit als 20. <laughs> ja, nou, Inderdaad. Um, hij doet ook vanaf het begin af aan, doet hij ook al uh, dingen op het Houtfestival. Dus hij vond het erg leuk om uh, dit jaar ook weer aanwezig te zijn. Ja. Dus, en, en hij nodigt dat vrienden uit. Het belooft weer een heel verrassende... Spectakel. Uh, ja, absoluut. Maar nu gaan we even de tijden. Want we praten over het Houtfestival. Volgende week zaterdag en volgende week zondag. Ja. En dat begint om uh, zaterdag om 4 uur. En dat gaat tot uh, 24 uur door. Ja. Nou, het, niet 24 nee, uur lang, maar, maar, maar tot, tot middernacht. Ja, ja, precies. En op zondag is het van 12 uur tot 10 uur. Klopt, ja. Maar ik heb begrepen dat je vandaag ook al een opwarmertje hebt. We hebben zeker een, een opwarmer, een sneak preview. Omdat we 25 jaar bestaan, dachten we: nou, hoe gaan we dat vieren? Um, laten we eens buiten de stadsgrenzen of de. Of de Stadsparkgrenzen van het Haarlem en Houtreden. Laten we de stad ingaan en laten we daar eens ook laten zien wat het, wat het Houtfestival te bieden heeft. En wat doe je dan? Vandaag? Nou Vanmiddag uh, vanaf 1 uur staan er op drie locaties in uh, Haarlem uh, straat-ex, straatbands, uh, steltloopek. Um, en vanavond, vanaf acht uur, zijn er op drie locaties huiskamerconcerten. En dat moet je een beetje ruim zien. Want wie kan er uh, 30, 40 man in zijn huiskamer kamer kwijt? Nou, ik in ieder geval niet. Dus we hebben wat gemeenschappelijke ruimtes uh, in. En waar? Um, we hebben Hoe een... kom ik erachter. staat sowieso, alle informatie staat op de website. En dat is? Houtfestival.nl ja. Um, wat we vanavond hebben, dat is met name heel bijzonder... want uh, ook dat is geprogrammeerd door het um, Tropotheater in Amsterdam. En dat zijn echt wel drie acts die, uh, nou, ja, die zeker body hebben. En Dat zijn hele intieme huiskamerconcerten... Dus Echt de mogelijkheid om van dichtbij iemand akoestisch te zien spelen. We hebben in um, de Hoofdmanstraat, um, daar gaat-ie, Nihat Hoerastun Bezovic. Zeg het nog eens. <laughs> nee, nee, één keer hoor. <laughs> Verder lukt het niet. Heb ik opgeoefend de hele week, omdat ik wist dat ik hier zou zitten. <laughs> Mooi woord voor Scrabble. Hè? <laughs> ja, ja, ja, drie keer woordwaarde en ja, uh, het is hartstikke bingen. Ik heb al gewonnen, klaar. Ja. Ja, dat mag niet. Uh -huh. Oh, Wat? Ja, oh. Ja. nou dan gaan we weer. Ja. <laughs> nou ja, Nihat is in ieder geval een accordeonist. Ja. Uh, die komt uit Oost-Europa en die heeft echt een fabelachtige uh, manier van spelen. Hij is een paar weken geleden ook in de wereld draaid door geweest. Omdat hij heel verrassend werd gevraagd bij een optreden van Chris Jones. Ja. Ik weet niet of hij dat gaat spelen, maar uh, het belooft in ieder geval heel mooi te worden. Dat is in de vlak um, vlakbij de Zelweg in Haarlem. Dan nou, nou, moet ik me daarvoor aanmelden, reserveren? Dat kan. Uh, er is uh, zeker nog wel uh, plek. Uh, en we gaan gewoon, als er heel veel mensen komen, zoveel mogelijk schuiven om zoveel mogelijk mensen ervan te laten genieten. Reserveren kan uh, ook weer via de website houtfestival.nl. Ja. Tweede optreden wat we hebben is uh, Neko Novellas. Dat is een, um, een fantastische zanger, gitarist, songwriter uit Mozambique. En die, uh, hij zegt zelf altijd: Ik speel geen wereldmuziek, ik speel geen jazz, maar gewoon muziek van nu. Nou ja, wat het is, kom vooral luisteren. Het is een uh, hele. Man met charisma. Goed zo. Um, die speelt in, um, in Schallakwijk, in de Venkelstraat. In de gemeenschappelijke ruimte van appartementengebouw. En um, we hebben ook nog in um, het Rozenstokhuisie in de Haagstraat, dus meer in het centrum van Haarlem. Uh, het Zarba-trio. Dat is een. Um, Marokkaans-Nederlands trio, die uh, ja, een combinatie speelt met allerlei dingen uit Europa en Noord-Afrika, waardoor je een hele verrassende mix krijgt. En dat zijn allemaal vanavond de optredens. Vanavond, vanaf acht uur, is de inloop. Om half negen begint het. En de toegang is gratis. Kijk, als het vol is en we kunnen echt niemand meer bij hebben, dan moeten we helaas toegang weigeren. Oké, okay, maar even maar voor uh, de luisteraars: even kijken op uh, www.houtfestival.nl. Ja. En dan kan je naar de directie, directe uh, huiskamer toe om die muziek te beluisteren. Ja, dat klopt. En er staat ook wat meer informatie dan ik nu heb verteld over die artiesten. Dan gaan we even naar volgend weekend. Het ja, grote festival. Ja, dus dit was allemaal uh, vandaag. Voor, en voor Ja, voor vanavond. En vanmiddag. voor vanmiddag. Hierna vlieg ik naar uh, het centrum van Haarlem om wat dingetjes uh, te doen. Jij ja, moet je het podium nog inrichten? Ja, zo ongeveer, ja. <laughs> maar ik vond het toch heel erg leuk ja, ja. om hier te komen. Um, volgende week, dan begint het op uh, zaterdag, ja. om vier uur. Uh, dat is vooral een jongerenprogramma. Daar staat, uh, we hebben als eerste een, een, een quiz wat wij hebben genoemd Ik hou van Haarlem. We hebben niet Linda de Mol, maar het is minstens zo hilarisch. Um, en we hebben nog een andere tent waar allerlei uh, uh, bands zijn geprogrammeerd. Uh, vooral gericht op jongeren. En uh, zondag dan is eigenlijk het, uh, het grote houtfestival voor alle leeftijden. Dus daar kunnen ook jongeren komen. En dat begint om 12 uur. Kan je wat namen noemen van de, de grote groepen die komen... Um, ja, het is wel aardig om te beginnen. Want je zegt grote, grote groepen. Maar we beginnen heel Haarlems heel lokaal. Want we beginnen met, een, uh, met het Haarlemse Symfonie Blaasorkest. Die een uh, hele speciale productie doet. In uh, samenwerking met een Turkse zanggroep. En uh, een uh, sopraan zit daar nog bij. Ook van Turkse afkomst. Heel bijzonder project. Staat in 51 man op het podium. Dat is ook een hele uitdaging. Dus dat is een heel lokaal iets. En um, ja, wij gaan verder met, met allerlei... Uh, uh, twee acts uit, uh, uit Zuid-Amerika een beetje, uit Cuba en Colombia. Azere en Chocquip Town. Nou, dat is gewoon swingen en uh, ja, fantastische muziek. En de afsluiter uh, qua act is Hangai. Nou, als je dat op uh, YouTube luistert, dan weet je niet wat je hoort. Stel. Hangai, dat komt uit Mongolië. Nou... Dat is al op zich heel bijzonder. Wanneer hoor je nou een Mongolse band uh, live? Uh, gewoon in haar. Ja. Um, ze doen een combinatie van hele authentieke Mongolse keelzang. Waarvan je in eerste instantie waarschijnlijk denkt van uh, wat hoor ik nu? Maar als je er heel even naar luistert, dat is zo opzwepend. En ze mixen dat met een met rockgitaar en beat. En nou, het is ontzettend. Uh, ze doen een soort drinkliederen en, en meezingen, terwijl niemand natuurlijk het Mongoolsmater is. Ik denk dat dat een hele, hele sensatie wordt. We hebben ook nog wat, dat is op het grote buitenhoutpodium. We hebben ook nog uh, een kleiner, intiemer podium, waar onder andere de ploktoons staan. Nou, voor uh, jazz, minnend uh, uh, Zandvoort, die springt denk ik nu een, uh, een gat in de lucht. Ik de... bedoel maar. Ja, want de ploktoons, dat, uh, dat uh, is echt de uh, top of the bill mm. van de uh, Nederlandse jazz. Yep. Anton Goudsmit is daar uh, de bandleider en uh, gitarist bij. En die heeft ook dit jaar de um, Boy Edgar prijs gewonnen. Ja, ja. Mijn oude vader van uh, bijna 80, die, uh, die had helemaal zoiets van ja, hebben jullie dit op het houten festival? Nou, dan kom ik ook. Dus, yep. nou, ja. En die spelen om uh, Vijf voor half twee op ja. zondag. Ja, klopt. En die spelen in een uh, intiemere setting in uh, Podium Grenzeloos. Dat is een uh, tent die ook op het terrein staat. Nou, en verder op dat podium staan ook nog uh, drie andere acts. En, uh, onder andere ook iets uh, flamengo-achtigs, wat heel uh, wonderlijk is met dansen. Dus, nou dat... Dat wordt ook gewoon prachtig. Het wordt feest. Het wordt hartstikke feest. Belangrijk is wel dat het zonnetje schijnt. Dat zou wel welkom maar zijn, dan ja. Dan is het lekker. Ja, dan is het zeker lekker. Je kan lekker zitten op het veld en genieten Precies. van muziek. Goed, voor de luisteraars die uh, iets gemist heeft. www.houtfestival.nl Al het nieuws is erop te vinden. Vanavond en vanmiddag begint het al met een voerproefje in Haarlem in het centrum. Ja. En vanavond de huiskamerconcerten. Ja. Of een stoepconcert. He? Als het echt uit de hand loopt met dit weer, kan je op de stoep ook blijven staan. Ja. Tuurlijk kan je ook bijspelen. Ja, en verder, volgend weekend, uh, u weet het tegenover het provinciehuis. Dat grote stuk groen, Nou, daar vindt het plaats, de hout. Uh, zaterdag van 4 tot 12 uur. En zondag volgende week dus, van 12 tot 10 uur. Spektakel achter Kadoor voor het hele gezin. Is dus het genoeg te eten en te drinken? Ja, dat is nog misschien nog wel even leuk om te vermelden als dat om gaat. Wat altijd leuk is, dat we een culinaire markt hebben. Dus je kan van Afghaanse pannenkoeken tot Bulgaarse champagne, van Turkse hapjes tot uh, snacks uit Brazilië tot nou, nee, noem het maar op. Leuk gezellig. Ja, dus je Echt hoeft is... niet je picknickmand mee te nemen. Het kan wel, maar je kan ook lekker Echt snacken. Voor het hele op. gezin. Ja, absoluut. Nou, en voor ik... de muziekliefhebber vooral. Ja, precies. Ik denk dat uh, we een heleboel informatie nu boven tafel hebben. Ja, het, uh, het is een heel groot uh, festival, twee dagen lang. Uh, zeker de tweede dag wordt het natuurlijk heel interessant voor de ouderen. En dan neem ik de Zandvoort eens dus even mee voor de jazz. Want jazz leeft bijzonder in Zandvoort. Ja. Dus mensen gaan lekker kijken. En Het is gratis. Het is gratis. Ja. Geen hekken. Je kan erin lopen en eruit lopen. Het is een heel kleurrijk festival en de sfeer is ontzettend relaxed, om het maar eens even 2010 te zeggen. Marijke, dank wel voor je komst en je uitleg. Ja, hartstikke bedankt en dank succes met jullie programma. Dank wel. Leuk. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen Zandvoort op CFM. Look everyone, he's coming through the doors. Brilliant! I didn't even open them! He's here! Quick quick, do the speech. Hey kids, stop smogging.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 Okay. He means what happens now, Cliff. The, The instrumental break. Locking girls in is politically unsound. It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant. Come on, guys. Got the Saudi king, slave man, war king, living doll. Living, oh. living Got to do my best to please her, just 'cause she's a living. De jongens, Heerlijke muziek, hè? Ja, uh, Roy vond het wat gewaagd, maar ik vind hem wel leuk. Ik vind hem heel goed. Ik reed vanmorgen uh, op het Dorresplein en daar zag ik een oranje huis. En raad eens van wie dat huis is. Dat kan maar één zandvroeter zijn en dat is die man van de Wurf. Ja, het huis is... van Freek is geschilderd in de, oranje. De voorzitter van de oh, Wurf. Oh. <laughs> niet geschilderd. De vlaggetjes hangen. En nou ja. ik, zal, ik zal het eerlijk bekennen, ik ben geen voetbalfan... Maar mijn vrouw is uh, helemaal uh, Holland-mind met voetbal. Dus uh, zij wil gewoon dat ik het huis versier. En dat doe dus ook altijd uh, met z'n EK en het WK. Wie is de baas in huis, Freek? Ik. Jij? Ja. Zeg het wat harder, Freek. Ik hoor ik, je niet. Ik ben de baas. Oh. Nou, nou, dus nou, jij moet het huis... We zijn elk met... samen de baas. Ik kom haar, haar, haar gewoon tegemoet daarin. Zij wil dat. Zij vindt het leuk. Nou. Ja, en jij zit ook te genieten van voetballen? Nou... Niet. niet echt. Oh. <laughs> ja, want gisteren was natuurlijk de openingswedstrijd. En uh, ik weet niet of je die hebt kunnen zien, ondanks de drukke werkzaamheden voor de vismaaltijd. Want daar gaan we het natuurlijk over hebben. Uh, er is wel wat gezien. Ze okay. uh, hebben heb wel wat gezien. Ik heb ook een stukje gezien. En daarna was het al rap naar het uh, Gasthuisplein. Ja, nou, het is even, was even hekties. Uh, ah, ja. Dan even uh, naar het Gasthuisplein. En uh, daar aan de bak uh, met uh, de vismaaltijd. Even, ho, even bij het begin. Ja. Wat de, de, de, de, de luisteraars die moeten wel weten waarom je hier nu bent. En wat was er dan gisteravond op het grashuisplein? Gisteravond was naar, uh, moet ik even gokken, ik denk ruim 20 jaar, was er uh, weer eens een uh, vismaaltijd georganiseerd. Ja. We hadden dus uh, in de jaren, we zijn in 70 begonnen. En dat hebben we doorgezet tot iets van in de ja, 80, wel eens met een tuss tussenstop, is er uh, hebben we altijd ...vismaaltijd georganiseerd, soms drie keer in het jaar. Dat uh, was, werd georganiseerd door de evenementencommissie van de VVV. Ja. He, er is een, uh, een meningsverschil. De VVV organiseerde dat, maar het is, het was de evenementencommissie van de VVV. En daar zat uh, Theo Hilders eigenlijk ook in. Hij was directeur VVV, maar hij zat ook in de evenementencommissie. En uh, die had dat. Die komt uh, uit, ik meen, Egmond kwam die. En daar had hij dat gezien. En hij wou het hier ook proberen. Nou, dat hebben ze samen met de evenementencommissie, met de Wurf, hebben we dat uh, gedaan. En dat uh, was altijd een heel groot succes. We hadden daar, nou, uh, er zijn krantenfoto's terug te vinden. Nou, er zaten zeker 200 mensen. En het was vol. Ja, ik weet het nog Maar, maar alles we, praten, we praten over een heel ander tijdsbestek natuurlijk, hè. Ja, lange tafels aanschuiven. Ja. Ja. Waar, uh, werden willen die vismaaltijden gaan op het Grasthuisplein. Maar, maar dan het hele gasthuisplein, Gewoon ja. ja, ja. oh, dus uh, vanaf uh, wat, wat nu het museum is uh, tot uh, zomerrust <coughs> tot het hofje. Ja. En uh, nee. En het podium daar stond voor de ingang van ja. het circustheater. Heel goed, toch? Ja, het was dat toen. Ja, ja, ja. Want er zijn foto's van dat op de muur, dus uh, de pop van Duistergast staat op een gegeven moment. Klopt. Ook, uh, en daar stond het podium en daar waren optreders. En, uh, en de wurf bediende daar. En er was ook uh, altijd uh, behoorlijk aanpoten. Ja. Want de mensen kregen toen ook al een, stuk, uh, een, een goed stuk vis. Met stokbrood en een drankje. Ja, het was goed hoor. En dat was uh, nu ook weer. Dat was uh, uh, jaren geleden. Het is, het is gestopt. Ja. Is gestopt wegens uh, uh, gebrek aan enthousiasme? Het, is, uh, het was meer van uh, het opheffen van de evenementencommissie ah, okay. van de VVV. Dat, uh, en het had uh, met een financieel uh, plaatje te maken toen de okay, tijd. Het is dus gestopt omdat het evenementencommissie uh, ophield te bestaan. Ja. En dan twintig jaar later, nu, komt het weer naar boven. Hoe is het nu naar boven gekomen? Het uh, er, er rommelde altijd al van, uh, goh, er moet toch weer eens een vismaaltijd georganiseerd worden. En dan kwamen ze altijd terug bij de Wurf. Ja, ik zei, ik zeg, wij kunnen wel wat organiseren, maar wij kennen die kosten niet dragen. Mm -hmm. als, uh, als het verkeerd gaat, dan zit je met, uh, met kosten. Nou, die, die kennen een vereniging niet dragen. Een vereniging is gewoon al lastig. En toen kwam Bart vorig jaar uh, in het wapen wat uh, schuit te maken? Schuit te maken. En toen kwamen we al uh, heel snel, ik meen zelfs met de opening, kwamen we op het onderwerp vismaaltijd. En uh, Bart die voelde wel wat voor om dat weer op gang te uh, brengen. Maar je praat steeds vismaaltijd in enkelvoud. Betekent dit dat de vismaaltijd van gisteren de enige vismaaltijd van dit jaar is? Of krijgen we een traditie en krijgen we meer vismaaltijden dit jaar nog? Nou... Uh, de opzet was dus uh, eenmalig nu. Kijken hoe het uitpakt. Hoe of het. Uh, het is ook, uh, deze vismaaltijd is uh, georganiseerd dus, uh, door uh, Bas te maken. De Wurf heeft daar dus, uh, iets aan meegewerkt. Ook over uh, overleving van hoe werkte dat toen en zo. We hebben uiteindelijk een hoop gedaan ook. Ja, Croon niet te vergeten. Die was ook een uh, erachter. die wou ook wel. Maar ja, die heeft Engelse afdeling vis en die kan ook niet verder organiseren. En Alex uh, is erbij betrokken geweest voor de drankjes. Omdat ja, maar... je toch met de ondernemers op het Gassersplein. We hebben het gedaan helemaal op woud budget. Ja. Gewoon een uitgeknepen prijs. Uh, Jaap uh, Kroon die heeft dus... Uh, de, die heeft zo'n hoop connecties. Die is de boer opgegaan en die heeft een, uh, een uitgeknepen prijs voor een heel mooi stuk kabeljauw. Echt een, een grootste kabeljauw. Uh, de drankjes die, zijn, uh, uh, die gratis weggegeven worden bij de, bij de prijs, dus die zijn uh, iets goedkoper ingekocht op een andere manier. Maar, Freek, even mijn vraag: is het eenmalig dit jaar of ga je dit jaar nog een paar van die drankjes nou, we, we doen? Moeten gewoon, we moeten eerst kijken. We moeten eerst uh, even evalueren en dan uh, kijken of het een, een vervolg kan hebben. In ieder geval volgend jaar. Ik denk dat het dan volgend jaar wordt. Niet meer dit jaar. Nee, want uh, dan kom je weer van uh, je krijgt, uh, je gaat de zomer tegemoet. Uh, wat ook het punt is, Jaap Kroon, die moet die vis, uh, die regelt de vis. Die hebben drukker ook, als het zomer is. He, want die trekt nou een man van de Boervaar af, die normaal op de Boervaar staat, die staat daar te bakken. Jaap doet een hoop eraan. Maar die is ook uh, altijd bezig met organiseren met, met zijn bedrijf. Maar in het kader van toerisme, ik denk dat onze buitenlandse toeristen, gasten hier in Zandvoort, dit zullen toejuichen als dit vaker is in de zomer. Ja, ik ben het eens, maar er moet ook plaatswezen. Want het is ook nog zo, je, krijgt, je gaat nu allemaal evenementen krijgen in de zomer. En is er nog wel een gaatje dan? En op korte termijn. Ja, dat is een kwestie van plannen. Ja, maar dat moet je van tevoren plannen. Dat is juist de pest hier in Zandvoort. Je moet je evenementen moet je in november moet je aanleveren. Wat, wat is er dan misgegaan gisteren, want we hadden de intocht van de vierdaagse, wandelvierdaagse... ...en tegelijkertijd ook de vismaaltijd. Ik weet niet uh, hoe dat zit. Uh, je weet van elkaar niet, ook uh, je dient een, een datum in, in november, van 11 uh, juni. En je weet helemaal niet of een andere datum is, of een ander iets uh, evenement is. En eigenlijk, ja, die, die wandelvierdaagse, Zandvoort was het buitenbeentje om een week later... Landelijk is het overal vorige week geweest. Ja. Maar je weet van elkaar niet, als je het aanvraagt, weet je van elkaar niet een datum. Dus een betere ja. coördinatie bij het Ik wil gemeente. dat even nuanceren, want je krijgt namelijk wel de evenementenkalender ter inzage. En je kan daarna altijd nog wat, wat wijzigen. Dat er daarna nog geschoven wordt, dat is duidelijk. Maar je zou het wel kunnen weten. Maar dat geeft niet, want het is gewoon aan twee kanten van de plein heel erg gezellig geweest. Want ik ben ook even geweest kijken bij de intocht. Maar even terug naar de vismaaltijd, over evolueren gesproken. Ik als deelnemer uh, ga met Pieter helemaal mee, dat dit jaar best nog wel een keer kan. En volgend jaar zeker drie keer. En dat was ook een beetje de, uh, uh, het gesprek. We hebben jullie heel keurig zien rondlopen en iedereen had het erover, dit moet nog een paar keer gebeuren. Dus we wilden toch uh, al ja, die prik geven. Kijk, om, uh, als je dan kijkt, uh, want je gaat, uh, we hebben een woensdag zijn bij elkaar geweest, van hoe loopt het. Nou, toen waren er 52 kaarten verkocht. Nou, dus... Buiten het weer. Hoeveel he, uh, mensen zijn er nu totaal geweest? Uh, na de telling zo 95. Keurig. En we gingen uit van 100. Dus uh, dat, dat is uh, heel netjes. Maar uh, omdat ik ze eigenlijk allemaal meegemaakt heb, ga je dus kijken van uh, wat voor. He, want je staat versteld, van 52 al in de voorverkoop. He, on, onafhankelijk van het weer. Want de mensen weten dat niet al, want die kaarten zijn al vorige week verkocht. Ja. En dan. Uh, dus die mensen die gokken dat gewoon. En als je dan kijkt naar de mensen die zijn, die er waren gisteren. En dan zie je gewoon mensen die er vroeger tijd waren. Ja, maar ik kan me voorstellen voor de toeristen. Um, ja, je zal me toevallig hier in een sunpark zitten of in een pensionnetje. En je leest of je ziet ergens dat de vismaaltijd is. En er is nog plek over dat je aanschuift en... Ja, Althans, die mogelijkheid ik, die was er. Als ik er in het buitenland zou zitten en ik zou zoiets zien, ik zou ook aanschuiven. Ja, en, ja. En Een leuke, leuke activiteit. Ja. Is nou, dat. die mogelijkheid die was er. Omdat we nog wat over hadden. En we hadden nog een reservetafel geleend. En want je moet de tafels uh, moet je huren van tevoren. En, uh, we waren gisteren tafels aan het opbouwen. En toen kwamen we in de tuin van het museum. En er stond precies zo'nzelfde tafel met banken. Dus we hebben aan Sabine gevraagd of we dat mochten lenen als reserve. Nou, dat hebben we dus uh, zo en zo neergezet. Maar het is ook de kans om iets te vertellen over Oud-Zandvoort. Over de kleding, uh, laat Bob, gaan we maar praten over gedaan. Nou, dat was, dat was het, bij ons het probleem. Ten eerste, je bent volop bezig met het rondserveren. Wij hebben een heel kleine groep. Want het, uh, we hadden zeker vier zieken waar de eentje die wel altijd is, die is op vakantie. Bob Gans liep de avond vierdaagse, dat is de presentator, dat is wel te vervangen. Maar we zouden oorspronkelijk de vismaaltijd openen met een visafslag. Ja. He, van, uh, er zou een visafslag doen en dan, uh, nou, die vis die heel recht, die krijg je straks op je bord. Ja, precies. Maar dat is in het honderd gelopen, omdat uh, Bob <laughs> is de afslager en Bob liep de avond vierdaagse. En die hebben bij het opruimen, kwam die even langskijken. Ja. Dus, nou, dus dat is rekening houden met de volgende keer. Ja. Toch, maar, uh, toch was het internationaal uh, publiek. Ja, dat is leuk. Ik weet niet of je het gezien hebt. Er waren twee uh, Amerikanen. En die waren razend enthousiast. Die uh, zagen ook een burgemeester. Die gingen ook gelijk op de foto met de burgemeester. En die waren helemaal uh, idolaat van maar het ja, vismaaltijd. laten we eerlijk zijn over de burgemeester. Die man die is zo amicaal, Die, uh, die, is, uh, die kwam vis eten. Die is even weggegaan uh, voor de... In de, de, de, de, de uh, ja. avondvierdaagse. En die kwam weer terug. En die heb uh, nog heel wat uh, gezeten. Uh, lekker napraten. Er, was, er bleef natuurlijk één tafel. Altijd blijft erover. Hè, van, van napraten. En daar zat de burgemeester met zijn vrouw in. Uh, bij. En, ja, het is gewoon gezellig. En, Freek, het is een succes geweest. Ja. Maar een dringende oproep op jou. En je vrouw natuurlijk. Want de vrouw is de baas bij jou. Naar uh, om, om dat toch eens in heroverweging te nemen. ...of het dit jaar in de zomer niet nog eens zoiets ja. kan. In ieder geval volgend jaar meerdere. Nou, we gaan het bekijken, maar wij zijn geen organisator. Wij werken mee nee. en wij denken mee. Uh, leg het dan voor maar, aan je vrienden. De, dat ga, de ga ik zeker doen. Uh, we hebben het gisteravond al geopperd uh, dat het voorherhaling vatbaar was. Goed dus, zo. Uh, ik heb, ik heb best nog één vraag. Ik heb een, een, een, een nieuw lid van jullie zien lopen. Ja, uh, dat, is, dat is de, de zoon van. Ja, dat, de is, zoon van, uh, van nee, dat is. Dat, dat is dit. eigenlijk, uh, was ik helemaal vergeten, goed dat je het aanhaalt. Uh, we hebben op een gegeven moment, uh, toen dat uh, in de wereld kwam, dus die vismaaltijd, heb uh, Erwin Hilde, Hilde, die heeft uh, aangegeven van, nou, in het kader van dat zijn vader het vroeger georganiseerde, Wou hij meewerken, in wat voor gedaante ook. En uh, nou, toen is er contact geweest met hem, en toen vond hij het leuk om, dus uh, eventueel ook te bedienen in Sanfords kostuum. Nou, die hebben we dus, uh, van de penningmeester uh, hebben we zijn kostuum geleend even. Want ja, Erwin is heel groot. En de penningmeester is ook vrij, uh, vrij groot. Dus nou, die kwam uh, voor een aanmerking te pakken. Dus we hebben Erwin aangekweed. Uh, in zijn voor het kostuum. En stond hem voortreffelijk. En Perfect. hij heeft uh, heel erg gewerkt. En hij wil eventueel wit worden. Nou. Maar het punt is... Hij vindt, en dat is heel vaak bij een vereniging, je hebt mensen die uh, komen heel enthousiast dat ze wit uh, willen worden. Maar als het puntje bepaaltje komt, hebben ze heel weinig tijd. En dat heb Erwin ook. Hij zegt, ik moet echt goed op een wijtje zetten. Hij zegt, want als ik, dus bij jullie. Hij zegt, ik vind het helemaal te gek wat jullie doen. Maar uh, ik zie op dit moment zie ik niet dat ik altijd... Komen. En dat vind ik als je lid bent van de vereniging, moet je altijd aanwezig zijn. Ja. Of heel vaak. Ja. En dat ziet hij nog niet zitten zo. Dus hij gaat erover denken. Okay. Maar uh, misschien lopen er meer mensen die zo uh, zijn uh, dat die denken van god. Dan uh, moeten ze naar dat oranje huis op het dorpsplein. <laughs> nou, ik zal het uh, nog even wat anders vertellen. Er zijn dus uh, verschrikkelijk veel foto's gemaakt door uh, de Sanverse fotograaf, Rob Bossink. Ja. En uh, ik denk vandaag of morgen staat. Uh, op de website van de Wurf, www.dewurf.nl, er staan alle foto's. En op Rob Bossing's eigen website staat het ook. Goed zo. Dat is robbossing.nl. En uh, dat wil ik dan eigenlijk ook zeggen. Er is geen evenement. Of Rob is er met foto's. En die waar. zijn dat... altijd te <laughs> zien op, uh, op de website. En dat is uh, heel goed. Heel leuk. Freek, bedankt voor je komst. Oh, okay. En uh, ga erover nadenken. Wij gaan erover praten. Oké, okay, is goed. Dankjewel.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 Die van me houden koop. wou ik dat ik net iets maakte? Iets vaakjes simpelweg gelukkig was. Mm -hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden koop. Of wou ik dat ik net iets vaker, Iets vaker, zijn voor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 Alles kan een mens gelukkig maken Een zingende, middelde geur van de zee Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken De zon die doorbleekt. een vers kopje te Een eigen huis, een plek onder de zon Iets vaker, simpelweg, gelukkig was. Heerlijke muziek hebben we vanmorgen. Ja, er wordt ook al uh, meegezongen aan de overkant. Ja, want aan de overkant zit een, uh, een zandvoedsel, Zandverschone dame, Maura Renardel de Valette. Ja, wat goed van nu. In één keer. In één keer, helemaal goed. Maar dat hebben we al vaker gezegd. Ja, ja, ja absoluut. U want, heeft geoefend ook, ja, Stéphane, denk nee, ik. Nee, je bent hier al vaker geweest. Ja. <laughs> ja. Eh, want de luisteraars, als ik zeg Maura Reiner, del de Lavalette. dan weten we natuurlijk dat zij druk bezig is met haar stichting 12-16. Oftewel, de Forgotten Foundation. En dat zij al een paar jaar bezig is om voor deze groep jongeren, 12 tot 16 jaar... Een onderkomen te vinden waar men huiswerk kan maken, waar ze een opvang hebben ja. en waar het veilig is. En Ik weet dat je vorig jaar terug bezig was met uh, het restaurant bij de bushalte, ja. om daar iets te doen. Ja, daar ben ik mee bezig geweest en dat was op een gegeven moment toegezegd. Ja. En uh, Ik was er heel erg blij mee, maar de kosten liepen zo hoog op voor die paar, nou ja, paar maanden. Ik weet niet hoe lang er nu in gezeten kan worden, want de kunst uh, zit er nu in. Ja. En er is mij toen gezegd, van je kan er waarschijnlijk vanaf maart in tot en met oktober. En als het even tegen zit, augustus. En dat kostte mij zoveel geld en zoveel opknappen, zoveel energie. Dat ik zei, van nou, daar pas ik voor. Als het nou twee jaar was geweest, dan, dan vind ik het, het investeren waard. Maar de tijd was veel te kort. En er was nog, er was nog sprake van dat als de riool dan eerder wordt, zou gelegd worden, zou ik in augustus al eruit moeten. Ze dus zou het vijf maanden zijn. Ja, dat, daar begin ik niet aan. Dus jouw wens voor een locatie? Nee, dat is, is een beetje aan het vertroebelen. Dus ik ben wel heel maar je erg... hebt alle toezeggingen van politieke partijen gehad, college ja, gehad. Ja, ja. ja. Maar het, het, het ging maar om één locatie en dat was de bushalte. En dat was voor mij te kort. En te veel geld. Dus de, de, de, ja. de kosten waren te hoog. En ik ben helemaal, ik ben, als ik een rijke stichting was geweest, had ik het zo gedaan. Maar ik heb alles bij elkaar 1100 euro op die stichting staan. Waar ja. ik allerlei dingen van moet doen. Ja, daar ga ik niet. Uh... En de behoefte aan een ruimte voor de jongeren steeds? van 12 tot 18 is er? Ja. 12, 16 jaar. Nou, 12, 16, 12, 18, want ik merk dat die kinderen, met, ja kinderen, je hmm. kan het bijna geen kinderen meer noemen. Tieners. Tieners, ja, zullen we dat maar zeggen? Ja. Dat die gewoon behoefte hebben aan een locatie. En de locatie waar ze nu naartoe gaan, is een locatie waar ook ouderen zitten en alcohol en, en, en, en wordt gehoopt. Waar is dat? To be. To, to be okay, en nuf en, en okay. nou, noem maar op, gewoon de gewone groep. Ja, kroepen. de gewone kroep. Dat kost die kinderen veel te veel geld. Ja, ik hoor... Pieter zeggen, uh, je hebt de toezegging en uh, de steun van alle politieke partijen. Ja. Dat was natuurlijk een paar maanden geleden, voor de uh, verkiezingen. Ja, uh, nog ja, steeds. Het speelt al een ja, jaar. Ja, het of speelt twee. al, ja. ja. Uh, maar. Hoe denkt de politiek er nu over zit je daar nog wel eens achteraan want... nee, nee ik heb het ik, ik ik moet u heel heel eerlijk zeggen ik ben uh, toen ik ben een soort uh, uh, donkie shot geweest mm -hmm. zo voel ik me ook af en toe ik denk van nou waar ben ik in godsnaam mee bezig um, ik had op een gegeven moment ook toezeggingen van een pluspunt van een van de van de uh, jeugd, de jeugd uh, ja. werker ja die is toen uh, weggegaan bij Pluspunt. En uh, pluspunt die wilde mij nog steeds wel helpen, maar ik had manuren nodig. Ik mm -hmm. heb manuren nodig. Ik heb geen advies. En het enige wat Pluspunt mij nog wilde geven, wat was advies. Ja, dat is heel lief. Maar nou, je hebt je heb, handjes nodig. Ik heb handjes nodig. Ja. En ik heb mensen nodig die zeggen. Nou, ik ga met jou naar. Ik ga, ik ga gewoon met een stormram die gemeente in. En we gaan gewoon. En ik kan het niet meer in mijn eentje doen. Op een gegeven moment houdt het op. We leggen het straks even voor aan Willem Paap. Oh, vind ik fijn. En we gaan uh, toch even praten over wat je nu gaat uh, doen. Een beach soccer, soccer uh, festival, ja. uh, wedstrijd. Ja. Ja, wedstrijd. Wanneer gaat dat gebeuren? Dat is aanstaande zondag op aanstaande het strand zondag. bij Mango's. Dat begint om 10 uur zijn de eerste wedstrijden voor de kinderen van 12 en 13 jaar. En de rest, uh, de wat ouderen die beginnen om uh, half twaalf, elf uur moeten ze er zijn. Ja, ik moet zelf even spieken hoor. Wacht even, 11 uur moeten die aanwezig zijn het is, een, het is een heel groot programma zie ik, er wordt nou, heel is, wat gespeeld. Nou, het is ontzettend veel ja, want ik, ik, ik dacht van goh als ik een paar teams heb dan ben ik heel blij. Maar ik heb uh, vijf jongere teams en ik heb zes oudere teams. Het is zelfs een uh, wereldkampioenschap zie ik, want yeah. elk, elk team heeft een, uh, een land geadopteerd ja, of, heb, of gekregen. Nou gekregen en ik heb, uh, ik heb uh, Duitsland en Nederland maar niet erin gezet. Nee, die miste ik al. Ja, nee, nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Want ik denk dat iedereen in Nederland wil zitten en niemand in Duitsland wil zitten. Toch? Nou, het dat hangt er helemaal van af. Wist, hè? Ja. Ja, de toeristen waarschijnlijk wel. Maar dit is dus een initiatief van de stichting waar ontzettend veel kinderen op af zijn gekomen. Ik heb 60 inschrijvingen. Ja, hoe heb je dat <lacht> gepromoot? Uh, via posters. Abrim Elbakali heeft, uh, El heeft, mij, heeft mij vreselijk geholpen. Uh, Billy Fonk en uh, Robin ten Broeke. Die hmm. hebben mij heel erg geholpen. En ik ben op de slotdag van FC Zandvoort ben ik uh, gaan staan. Jongens, doen jullie nog mee? En uh, iedereen die ik maar tegenkom, van joh, wie heb je nog niet ingeschreven? En van een fiets afgetrokken, bij wijze van spreken, van je moet je inschrijven. Dus de behoefte is er wel voor de kinderen om wat te doen met z'n allen. Ja. Of het nou voetballen is of hockey of feest. Het maakt niet uit. Je hebt in ieder geval de steun van een heleboel bedrijven gekregen. Ja, absoluut. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Het zijn uh, twee, vier, zes, acht, tien, elf uh, bedrijven geweest die graag wil. Die zeiden van nou, daar ben ik helemaal voor. Er zijn ook een heleboel bedrijven die hebben gezegd, het spijt me heel erg, ik heb gewoon zelf het heel erg moeilijk en ik zou het graag doen. Maar, ja. dat begrijp ik ook. Dus die staan ook allemaal op mijn folder, dus die worden ook heel hartelijk bedankt. Ik wil ze allemaal heel, heel snel noemen, maar dat, dat doen mag. we maar even niet. Mag dat even? Nou dan, mijn dank gaat uit naar Mango's Beach Bar. Die heeft zijn locatie ter beschikking gesteld. HBR Branche Verzekeringen, IJzerhandel Zandvoort, Michueno... Brasserie Plaza, Van Dam Mode en Accessoires, Friet Danver, Euronix Radio Stiphout, Circus Zandvoort, Tapasbar, Piripi en de Bruna in Zandvoort, die bedank ik heel hartelijk. EHBO die gaat ook voor niks uh, zich inzetten en uh, de scheidsrechters en DJ Molina natuurlijk niet te vergeten, Roberto. Ja, zo zie je dat uh, uh, ook, ook voor de stichting uh, 1216, schijnlijk streep 18, ja. toch uh, de, de harten van Zandvoort uh, wel openstaan ja, en uh, dat, dat ze meegaan, precies wat ja. je zegt. Er moet wat gebeuren met die, met die jeugdigen, dat ik Eigenlijk wel. Ja, iemand zei tegen mij wel, begin jij niet een partij voor de jeugd? Ik zei, ja, ik wil dat best wel doen. Maar degenen die op mij stemmen dan, dat zijn allemaal jongeren. Ja. Dus dan heb ik heel weinig aanhangen. En dan zou ik nooit in de raad komen. Ja, maar ik denk dat een partij van de jeugd wel heel erg ver gaat. Want dan krijg je misschien 0,1% van de stemmen. En dan schiet je natuurlijk niets meer op. Nee, kan je kan dan absoluut. beter zo'n stichting beheren. Ja. En proberen ja. vanuit de Zandvoortse maatschappij wat, wat los te trekken. Ja, absoluut. Heb je ook reacties van, van uh, ouders? Van, uh... ja, ik uh, kan me voorstellen dat een ouder van de jeugd zegt van god dat vind ik nou leuk. Nou, er zijn een aantal ouders zoals bijvoorbeeld uh, HB Branche Verzekeringen en uh, Circus Zandvoort. Mm -hmm. Dat zijn dan weer ouderen van de jongens die bij mm -hmm. mij zoon in het voetbalhelft al zitten. En die zeggen dan van nou, vind een goed initiatief, hier heb je geld, doe maar. Weet je? Dus het is alleen, het leeft. Mensen weten het niet. Als ik erover praat, zeggen ze allemaal top, goed initiatief. We gaan er wat aan ja. doen. En dan appt het weer weg. Ja, dat is, het is uit het oog, uit het hart. Uh, ja. Dat is het vervelende ervan. Dus ik zou eigenlijk eens een keer met de jeugd door Zandvoort moeten lopen met spandoeken. En zeggen, jongens, wij willen... Gewoon een pand hebben ergens. En waar het is, maakt niet eens zo heel erg veel uit. Nee. Maar het is gewoon de ruimte. En de middelen. Ja. En, en, handjes. Je, en handjes. En ja. handjes. En mensen die gewoon net zo gedreven zijn als ik. Ja, dat, dat is wat moeilijk. Als, dus, uh, maar... als mensen dat nu horen zo. Hè? Uh, en die zeggen van, nou, ik wil best wel wat doen. Ja. Handjes leveren. Oh, handjes leveren. Dan heel graag. Dan kunnen ze mij op straat aanspreken of mij bellen. En wat is je telefoon? 06-290-77... Nou, nee. Wacht even. 06... 290... 290... 77... 77... 33... 33... -0. 0... Ik dus ga Maura. het herhalen. Ja, dat vind ik heel fijn. 06-290-77-330... En dan krijg je Maura aan de telefoon. En dan zeg je van, ik wil handjes leveren, ik wil meehelpen. Graag, heel graag. En ja, dat goed. alles voor de stichting 12 tot 16, voor ja. de jeugdigen, om ze lekker bezig te houden. Absoluut, en ze zelf een beetje initiatief te laten tonen, ja. dat, dat ze meer verantwoordelijkheden krijgen ook. Ik wens je erg veel succes. Ik dank jullie en heel hartelijk. En bovenal dank. een heel mooi toernooi zonder morgen. Absoluut, dat zal het worden met zoveel inschrijvingen. Hartelijk Precies. dank. Veel plezier.